Dit is door al negens met het NOS-journaal. De rapgroep Beidingsdag toch geen ambassadeur van de vrijheid. Reden is dat een filmpje is opgedoken waarin een van de rappers antisemitische leuzen scandeert. Volgens het comité 4 en 5 mei ervaren veel mensen het ambassadeurschap van de groep daardoor als grievend. Ook al is het filmpje al bijna een jaar oud en heeft de rapper zijn excuses aangeboden. De bevrijdingsfestivals bekijken nog of broederliefde wel kan optreden. De deadline voor het binnenkomen van buitenlandse stempassen wordt niet aangepast. Dat is bepaald in een kort geding. Dat was aangespannen door Eelco Keij, een kandidaatkamerlid voor D66. De regel blijft dat stempassen die per post worden verstuurd op 15 maart voor drie uur smiddags binnen moeten zijn. Keij had geëist dat alle stempassen met een poststempel van 15 maart zouden worden meegeteld. Hij vroeg om uitstel omdat volgens hem veel Nederlanders in het buitenland nog geen stempas hebben gekregen.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 De Brabantse CDA-penningmeester die een groot drugslab op zijn erf had, blijft nog zeker een maand vastzitten. Wim van der P heeft verklaard dat hij de loods waarin het lab werd ontdekt had verhuurd. en zou niet hebben geweten dat er drugs werden gemaakt. De loods in Leende bleek een van de grootste drugslabs die de politie ooit heeft gevonden. De vrouw en de zoon van van der P, die ook werden opgepakt, zijn inmiddels vrijgelaten. Het weer hier en daar nog wat mist, verder breekt vanmiddag af en toe de zon door, valt er een enkele bui het wordt een graad of 12. Vannacht kan het in het binnenland afkoelen tot rond het vriespunt en morgen is het droog met wat zon. Dit was het NOS-journal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat de file bij Rotterdam op de A16 Breda richting Rotterdam. Er staat drie kilometer voor Knoop en Het heeft te maken met een spoedreparatie en daardoor zijn bij Knoop en twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, we zijn er weer. <laughs> Mensen schrikken zich mal. Wat een stem. Wat is dit Hoe ben jij hier ooit binnengekomen? Nou, dat weet ik zelf niet. Ja, ik ga maar eens even met de programmaleider praten, want dit kan echt niet, jongen. Nee, dit ja. kan niet, nee, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet, oh. de, uh, goedemiddag, luisteraars. Oh, goedemiddag. Uh, Ruud. Oh, oh, daar is hij weer. Daar is weer. Ja. Ik wou net zeggen, Ruud heeft een probleempje, Maar toch wensen we u een hele smakelijke lunch toe natuurlijk. Is dat zo? Op deze tomberdag. We, we, we, nou, we hebben niks te eten. Ik wel. Ik heb een ontbijtkoekje meegenomen. Jij neemt toch ook altijd een boterhammetje mee? Nee je? hoor. Heb je niks bij je? Nee hoor. Oh? Helemaal niks. Nou, is zielig hè? Helemaal niks. Haak, doe me dan lol en breng die man een broodje straks, alsjeblieft. <laughs> ja... Heb meelen, Strijk de hand over uw hart. Ik kom naar de tolweg 10a. En nou, breng deze hoor. sterk vermagerde man een lekker boterhammetje met pindakaas of Ik hou allemaal niet van pindakaas. En dan eet ik hem op. Ik was oh, ja. ook wel wat hoor. Oh, ja. Je toch <lacht> wel ontbijtkoek man. Oh ja. Nou, ze is er weer hoor dames en heren. U We het weer. Ze we is weer terug en ze ja, we is ja, weer ja. beter en gezellig. Uh, ja. Beter doet dan al, wat. Dat doen we altijd. Uh, dat, dat doet me altijd denken aan een uitspraak van Jans, hè? God is goed, Do Dolly is beter. <laughs> Kijk, als je dat nou maar weet, hè? Ja, ja. ja. ja. Leuk. Maar goed, we zijn er ja. weer. En uh, Zo we gaan we weer een programma maken vandaag. We hebben ja, weer toch? van allerlei leuke dingen. We hebben weer een regio nieuws. En uh, 3 in één. Drie in één hebben we ook nog. Ja. En uh, Het weerbericht. We hebben het weerbericht. En als het even mee zit, de vrijwilligersvacaturen om oh, kort overheen. Yes. We gaan er ah, het gaan er moet nog binnenkomen. Ik zit te wachten. Ik zit te wachten met Spar. Kom op met die vrijwilligersvacature. Ze, ze zit vrijwillig te wachten. Ik wel, ja. Ja, ja een hele leuke 3 in een. En ja. uh, uh, nou ja, voor de rest nog veel meer, uh, veel meer leuke platen. Natuurlijk oud en nieuw. Van alles door elkaar. Uh, we gaan natuurlijk O'Gene weer draaien, want oh, wat vind ik dat toch goed? Weet en... je dat ik hem nog helemaal niet gehoord heb? Nou, heb nou, je hem al gedraaid? Nou, jou. Oh ja? Ja, dan zijn hem straks hoor. Had je hem dinsdag gedraaid? Ja, als dan eerste. En dan heb ik hem gemist. Oh nee, ik, ik heb niet meteen dinsdag moet ik tot mijn grote schaamte bekennen dat ik niet meteen ingeschakeld had. Dus dan heb ik hem gemist nou. Dat is nou je collega. Schakelt niet gelijk in belach. Nee, nee. Ik werd even wat later. Nee, maar dan ben ik blij dat ik er nu ben en ik hem straks hoor. Ik ben zo benieuwd. Is er een liedje over hun moeder, hè? Of ja. voor hun moeder? Ja. Maar we gaan eerst de Bobby Fuller-band draaien. Oké. Okay. Want die uh, vechten tegen de wet... the law and the law won. Ja, oftewel ik vocht tegen de wet, maar de wet heb gewonnen. Ja, dat is altijd zo. Hè? Want de wet wordt dan nood gewoon naar je hand gezet. Zo ik dat. Zo. Uh, so, hè, hè. Nou, um, dat was dus de Bobby Fuller Band. Nooit van woord, maar het liedje ken ik wel. Maar dat het dan de Bob Fuller Band was, nou, als je dan zegt dat het, het baba en de naantjes geweest was, had ik het ook geloofd. Ja. nou, let op. komt hij. Komt-ie, let op. Wie? We nou. cry no more, cry no more. The whole way catches light. You will reach the corner where you strongly fight. They're in the shadow. At this place they know the game. Outside the world will turn and feel the same. They're in the sunlight. So much more to me than the one who carries all the burden. I can only hope once you fly, you'll be free. You should never cry no more, feeling all alone and insecure. Ik vind het echt. Ik, ik vind het van een ongekende klasse, dit. Ja, niet normaal, man. Dat Wat een kanjers zijn het toch, ja, hè? He? En wie, is, heeft, wie heeft het geschreven, Ruud? Uh, dat de, heeft, uh, de vader van de meisjes heeft de tekst geschreven voor zover ik heb begrepen. Goeie mirakels en, en de compositie. En de compositie is van een gitarist. Dat is een, een vriendje van een van de dames. Dat meen je niet. Ja, het is helemaal, uh, ben het ben is helemaal in eigen hand gehaald, zo gezegd. Zo, maar zo. ik vind het zo verschrikkelijk goed. Ja, dus het is het. Ik, ik ben eigenlijk bang dat het er goed is voor het Eurovisie Zongfest. Daar ben ik ook een beetje bang voor, ja. mensen ja. ja. die al die, die, die Oost-Europese shit er weer tegenaan krijgt, dat uh, dat, dat toch weer, uh, ja, dat dit eigenlijk uh, te goed is. Maar oké, okay, nou, dat, dat, dat maakt we... niet uit. We, we zijn gewoon super trots op ze. Ja, Dat wat zeiden een, we van Anouk ook, een... en dat zeiden ja. we van de Kandelinerts ook, en die kwamen ja. ook hoog. Dus ik, ik denk gewoon misschien wel stiekem dat ze gaan winnen. Nou, het is te hopen. Het zou het nou, zo geweldig mensen, voor ze zijn. Alle mensen die verstand van muziek hebben... moeten gewoon op dit nummer stemmen. Zo is het. En uh, nou ja, ik vind het echt helemaal geweldig. De OG en dus. En uh, ik ben echt fan van die meiden geworden hoor. Ja, echt wel. Nou, dat was ook wel geweldig. een poosie. Ze ja. zijn zo fantastisch ja. met z'n drieën. Ja, dat is, dat is niet gek. normaal. Ja. Dat je dit voor elkaar krijgt. Ja. Goed, die vader die moet wel zwangzaad gehad hebben. Maar anders... GELACH uh. ja. <laughs> Geen zaten in ieder geval. Nee, dat is mijn stangzaad. <laughs> Oké, okay, we gaan naar de 3 1 uh, Ja, we ja. gaan naar de 3 1 3 1 En uh, gisteren was ik er even mee bezig met een paar mensen. En ik ga nu dus zo even drie nummers van ze draaien. Booker T en de M.G.'s. Merkeleuze wijze altijd speelde met de, de Leslie Box, zou ik maar zeggen. Was hij wel een beetje de uitvinder van eigenlijk. Jones, dus samen met uh, Steve Cropper natuurlijk, de gitarist, een van de ja, toen de tijd toch wel belangrijke instrumentale sol kwartetjes. en zo Donald Duck Dunn, zat er ook nog bij en er was er nog eentje bij, moet die naam niet meer, moet ik eventjes uh, schuldig blijven, ja die wil even me niet te binnen schieten. Ik heb wel geweten, maar wil me even te binnen schieten. Booker T. Jones dus. Booker T. en de MGs. En dat was eigenlijk ook gelijk een beetje het vaste begeleidingsorkest... aangevuld met blazers van alle opnames... die uh, toen de tijd bij Atlantic, Stacks, Volt... Uh, dat soort merken allemaal plaatsvonden... Uh, ...begeleiders achter bijvoorbeeld... ...natuurlijk de legendarische Auto's wedding. En uh, bijna alle platen van Auto's... ...nou, nee, alle platen van Auto's ...werden door dit stel... ...aangevuld met nog wat andere muzikanten... ...begeleid. Ehm... Um, ja, en we waren daar gisteren gewoon even mee bezig. Want gisteren was ik met, met, met Beppie en met Douglas... gewoon even lekker aan het pielen. Gewoon in de studio lekker. En toen hebben we even een paar van deze dingetjes weer geprobeerd. En dat gaan we dus gewoon uitbreiden. Dus lekker, gewoon gezellig. Beetje mooie muziek maken. En dan kan ik ook elke weer eens dus een beetje hem spelen, zoals ik dat graag doe. Eh, nou, je hoorde achtereenvolgens eh, het nummer eh, The Soul Limbo, wat in de tijd nog best een beste hit was. Daarna een, een nummer dat eh, werd geschreven voor een film, Hang Them High. En eh, dat hoor je nog af en toe wel eens terug. Als je vroeger was, dan gebruikte Veronica dat altijd voor de LP van de week. En eh, het laatste, Time is Tight, Maar in een hele andere versie dan u waarschijnlijk gewend bent, en ik moet ook zeggen, een veel leukere versie. Veel uitgebreider. Het origineel, zeg maar, zoals het op single kwam... was wel een beetje ja, een Niemendalletje. Ja, niet veel bijzonders eigenlijk. Maar uh, hier hebben ze er iets meer van gemaakt. En ik, vond, ik vind deze versie eigenlijk veel leuker. En uh, nou, die ga ik ook maar eens in studeren, denk ik. Leuk liedje. Time is tight, dus in de alternatieve versie. Maar wel, uh, wel mooi. Booker T. Jones. En uh, we gaan uh, nog één plaatje draaien. En daarna gaat, wordt u weer het uh, sexy stemgeluid van onze Dolly. Geen commentaar. Oh, jammer. Ik denk ik krijg wel een snedig commentaar, maar uh, mooi niet. Nou, oké. Okay. The Belt of El Gudo is dit. Ik vond mijn microfoon al over. En het is uh, Big Star. was <middels> Oh and I've been trying hard against unbelievable odds. It gets so hard in times like now to hold on, The guns they wait to be stuck by right at my side is platen tegen. Zo, eh, dat Spotify dan zo'n lijst maakt, weet je wel, van Discover Weekly of zo. En dan kom je dit soort dingen tegen. Dit nummer, dat heet dus The Ballad of El Godo en de band heet Big Star. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Hier dan het regionale nieuws van 9 maart 2017. Linksse sectie, Mooi niet? Oh. Nou, het is toch wat, hè? <laughs> ik zit op de verkeerde vrijwilligersplek, geloof ik. Goed, we starten met een wel heel raar bericht. Op de begraafplaats in Haarlem aan de Kleverlaan is een overleden persoon aangetroffen. Ja, je verwacht het natuurlijk niet, hè? Maar goed, het ligt toch wel iets anders dan je in eerste instantie zou denken of vermoeden. Want uh, bij de hulpdiensten kwam woensdagochtend de melding binnen... dat er een pers persoon op de begraafplaats moest worden gereanimeerd. Ambulances, politie, brandweer en het traumateam uit Amsterdam... kwamen ter plekke maar konden niets meer uitrichten. De dode werd gevonden bij het zogenaamde Steenhouwershuisje... aan een van de zijingangen aan de Schoterweg... De gehele dag werd de directe omgeving van het Rijksmonumentje afgezet als plaats delict. Het lichaam werd in de loop van de dag overgebracht naar het mortuarium waar sectie zal worden verricht. De politie verwacht pas donderdag uitsluiting te kunnen geven over de doodsoorzaak. Daarbij worden alle mogelijkheden, ook die van een misdrijf, nog steeds opengehouden al dus een woordvoerder. Over de identiteit tast de politie ook nog steeds in het duister. Er is geen enkele melding van vermissing binnengekomen. Nog even ter uw herinnering. Uh, 10 maart, en dat is al snel morgen, om 10 uur s avonds wordt de zeeweg afgesloten. En ze gaat dicht tussen het bezoekerscentrum... en de erebegraafplaats op hectometerpaal 20.7... tot en met 22.2. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Zandvoort over de N201 en het fiets- en voetpad aan de noordzijde, dat is de kant van de Eerde Begraafplaats, blijft in gebruik en hier kunnen ook hulpdiensten gebruik van maken. Meer informatie over de afsluiting kunt u vinden op www.natuurbrugzeepoort.nl het CDA Zandvoort heeft het Zandvoorts College schriftelijk vragen gesteld over het winkelaanbod. Aanleiding voor de vragen die de Zandvoortse Christendemocraten hebben... is de toeristische visie die de gemeenteraad in de raadsvergadering van 28 februari heeft vastgesteld. Het cda raadslid Jan Beelen, wil dat het college gaat bekijken... of er juridische mogelijkheden zijn om een eenzijdige winkelaanbod tegen te gaan... Belen stelt in de brief met de schriftelijke vragen... dat de kwaliteit van het aanbod omhoog moet. Dat is ook iets wat de gemeenteraad wil... nadat deze de toeristische visie heeft vastgesteld. Volgens Belen blijkt uit een juridische studie van de gemeente Amsterdam... dat de gemeente wel invloed kan uitoefenen op een eenzijdig aanbod. Het raadslid denkt dat wanneer Amsterdam die mogelijkheden heeft... dat ook Zandvoort het winkelaanbod juridisch kan beïnvloeden... Op basis van de gemeentewet vindt Belen dat de gemeente Zandvoort de daad bij het woord moet voegen om te voorkomen dat er niet weer de volgende shawarma kebab of frietent in het winkelbeeld gaat komen. De handplek in Zandvoort Noord krijgt een pimpenbeurt. NL doet op zaterdag 11 maart is een mooie gelegenheid voor de jongeren om daar de handen uit de mouwen te gaan steken.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 Bij de container van de plaats komt wat extra ruimte... zodat jongeren daar hun scooters kunnen parkeren. Ook zal de gemeente een stuk grond vlakken... zodat er een trapveldje met doeltjes kan komen. Het meest belangrijke is de pimpeurt van de container bij de hangplek. Op de dag zelf is er naast het pimpen van de container bij de plek genoeg te doen. Zo is er hulp nodig bij het snoeien van struiken langs het hek van het nieuwe trapveldje... Jongeren met groene vingers kunnen in de berm zonnebloemen zaaien. Dit moet in de zomer leiden tot een kleurrijk geheel. Wie mee wil doen en zich geroepen voelt om op zaterdag 11 maart om 12 uur de handen uit de mouwen te gaan steken, kan zich melden bij de hangplek. Pluspunt zorgt ervoor dat de harde werkers broodjes en wat drinken krijgen en tijdens het klussen is natuurlijk ook muziek te horen die helemaal op de doelgroep is afgestemd.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 Ze hebben de geschikte stem gevonden en wel bij opa Joop Kokke Koning. 92 jaar oud en zelfstandig wonend in Zandvoort. Deze week van 6 tot 12 maart is opa Koning... naast de twee andere radiospots van Domus Magnus te horen... op NPO Radio 1 en alle regionale radiocenters. Waarom mij niet Je was te jong.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 Na morgen is het lichtwisselvalg met naast zon ook af en toe wat regen of enkele buien. De temperatuur is volgende week ongeveer 9 graden. En dan was dit het weerbericht volgens Rico Schreuder. en uh, ze brak een beetje door uh, naar het nummer Street Life, wanneer ze eigenlijk de zangeres was van de band uh, The Crusaders. En dat was een van de grootste. En daarna uh, brak ze door en ging ze alleen verder en ging ze prachtige platen maken. Waarop dit uh, uh, One Day I'll Fly Away. Ga je? ja, huh? ja. Oh, ga je vliegen? Ik ga nog niet vliegen, nee, ja, ik gaat nog niet... even een paar jaartjes. Oh. Ik ga ja, nog niet vliegen. Oké, okay. nou ja. Het kan zijn dat je plannen had om een vliegreis te maken of zo. Ja, die plannen heb ik wel. Plannen oh, wel. Ja, plannen wel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, nog uitvoeren. <laughs> Randy Crawford dus. En, um, uh, <laughs> ja, Ja, Wanda Flyway. Ja. Hey. Um, ja. Ik vond, uh, Ik zat weer, ik zit af en toe gewoon wel eens te zoeken. En dan kom je af en toe wel eens hele leuke dingen tegen zo ook De volgende plaat dat is ook een hele aparte. En het is ook nog een beetje Zandvoort. Oh? Ja, dat is ook nog Want? een beetje. Nou, omdat deze dame heel lang in Zandvoort gewoond heeft. Oh, ja, maar dan heb je ook echt lopen zoeken, hoor. Ja, ik heb ah, ook heel ik lang... Echt lopen gezocht. zoeken. Ja, ik heb echt ja. gezocht. <laughs> maar ja, aangezien ik weer veel met haar zusje samenwerk uh, op dit moment... Uh, ja. dacht ik van... Oké, okay, ik ga toch eens even kijken. Maar er staat helaas niet zoveel van haar op Spotify. Uh, een paar dingen... Uh, heb je maar, het over Shirley? Ja, natuurlijk. Okay. Over wie anders? Dat, dat, oh, dat ja. tap je toch zo wel. Maar ik vond. En daarom zeg ik het ook. Ja, maar ik, ja. Vond, ik vond deze. En ik, ja. ik zat dat vanmorgen even te luisteren. Ja. En ik denk, oh, wat mooi eigenlijk. Ja. Gebaseerd op een klassiek ja. stuk is het. Oké. Okay. Uh, ja. Klinkt heel mooi. We gaan luisteren. gebaseerd op de R Dit is Shirley Sweris. zo af en toe nog wel eens een uh, unieke opname tegen. Shirley Sweris was dit dus en uh, het uh, was uh, gebaseerd op de wereldberoemde air van uh, Johan Sebastian Bach uit de derde de orkest natuurlijk. Of uh, was nou de tweede? Nee het was de tweede. Maar ja, goed dat komt, uh, die komt misschien zondag, op zondagavond wel weer een keertje aan bod. Uh, zondagavond weer uh, CFM Klassiek natuurlijk. Afgelopen zondag hadden we de jaar getijden. dat was heel leuk. Uh, uh, zondag hebben we weer in CFM Klassiek. Weer een heel nieuw programma. En deze keer heb ik er weinig mee te maken. Want Angela heeft. Uh, Angela mijn vrouw heeft. De lijst samengesteld. En ik uh, kan u verzekeren. Dat het een hele mooie lijst is geworden. Dus zondagavond om 7 uur. Uh, hoort u dan CFM Klassiek. Jawel. Luister je er wel eens naar? Oh ja, nee, jij houdt niet van klassieke muziek, hè? Natuurlijk hou ik wel van klassieke muziek. Oh? Je wel ja, zeker. Ja. Ah, nou, dan moet jij ook eens een ben keer een, een lijstje. Dan moet jij ook eens een lijstje samenstellen. Ja? Ja, moet jij okay. eens doen. Oké. Okay. Twee uur lang klassieke muziek door Dolly en Pierik. Nou, dat lijkt me te gek. <laughs> twee uur vind ik wel heel lang hoor. Ja, maar ja. Oeh. Dit is uh, de nieuwe van Coldplay. Ik er net al even een klein stukje, maar. Nu hoort u hem helemaal. nummer heet Hypnotized. Nou, als je lang genoeg naar luistert... Hypnotiseren, nou, Maar ik ben nog wakker. Dus het is, niet, het is je niet gelukt? Nee, het is je niet gelukt door mij te hypnotiseren met deze plaat. Nee, het is niet gelukt. nog steeds naar zien zandvoort. En uh, naar het programma Zandvoort lunch. Met onze snelzijdekker Dolly Tempirik. Dames en heren. Ja. Woehoe, woehoe. En uh, we gaan. Uh, we gaan uh, nog een klein stukje in het park lopen. Heel klein stukje nog. Oh, wat gezellig. Ja, wacht even. Maar Eloïse gaat ook mee. Ja, die gaat even mee. Maar een klein stukje nog hoor. Niet te lang. Even drie stappen of zo. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. En dan gaan wij naar het NOS nationaal van uh, één uur. En daarna natuurlijk, zoals u van ons gewend bent, een stukje cabaret. Oh, nee. Meteen aan het begin van het tweede uur. Goed zo. En we nou. hebben een hele leuke in het ja. kader van de, van de internationale vrouwendag gisteren. Nou... Dat horen we zo na het ja. nieuws. We gaan ja. nu eerst even een bakje doen. Tot zo. André, we gaan lopen in het park met Aloys. Ja, Androïse. we gaan lopen, ja. We gaan een stukje lopen in het park no, met no. Ja, Oké. Okay. Nou, tot zo hè. Tot zo als we niet verdwalen. Ja.